Mariette Krol met het NOS-journaal. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen... voor de Europa League-wedstrijd Feyenoord-AS-Roma van vanavond. Rond monumenten zijn hekken geplaatst... en er surveilleren nu al extra politiemensen. Het stadsbestuur van Rome is bang dat Feyenoord-fans vernielingen aanrichten... net als in 2015. De fans zijn niet toegestaan in het stadion... maar in de stad worden er toch een paar honderd verwacht... Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand... bij het doen van sociaal-medische beoordelingen... die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling... sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. Dat leidde er al toe dat het UWV vorig jaar... ruim 10 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen... Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. De Duitse president Steinmeier heeft in Polen om vergiffenis gevraagd voor de Duitse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak bij de herdenking van de opstand in het ghetto van Warschau 80 jaar geleden. Nooit eerder voerde een Duitse president het woord bij die herdenking. Hij ging ook in op de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. En het staakt het vuur dat gisteravond is ingegaan in Soudaan... lijkt redelijk te worden nageleefd. In de hoofdstad Khartoum waren wel enkele gevechten... maar het is relatief rustig. Dinsdag werd een bestand vrijwel meteen geschonden. Nu is opnieuw afgesproken om de wapens 24 uur neer te leggen... om humanitaire hulp mogelijk te maken en om burgers te evacueren. Het weer, vanochtend bewolkt met wat regen. In de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden...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 Goed. Plug it in and we begin Crowd up in the center They watch me dividim Watch the way we drop it in A mix time it. Rise and amplifying when we Coming with the swing Just the way that I'm naturally harmonizing Climb into position We synchronize You're my When we coming with this swing? Just 6.9. Zie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 We gaan! FM.